11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de Gids.fm moet het Westen samenwerken met Iran tegen Assad. Het NOS-journaal met Mark Visser. Gemeente Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 120 illegale hotels gesloten. Het gaat om panden waar eigenaren geen vergunning voor hebben... of om panden die niet voldoen aan de eisen, zegt wethouder Ossel.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 De gemeente heeft 47 uitbaarders beboet voor in totaal 500.000 euro. Amsterdam heeft de strijd aangebonden met slechts hotels... sinds de brand in een hotel op de Nieuwseysse Voorburgwal vorig jaar. Toen kwamen twee toeristen om het leven. In de illegale hotels zitten vaak te veel mensen in één ruimte... en er ontbreken brandveiligheidssystemen.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 De Indiaanse vrouw van 23 werd in december na een bioscoopbezoek... met haar vriend in een bus verkracht en zwaar mishandeld. Vervolgens werd ze uit de rijdende bus gegooid. Twee weken later overleed ze in een ziekenhuis aan haar verwondingen. De export van Nederlandse bedrijven is in juli opnieuw licht toegenomen. Stijging was 1,1 ten opzichte van een jaar eerder, meldt het CBS. In juni en mei werden ongeveer dezelfde groeicijfers gemeten... De in- en uitvoer van voeding en dranken steeg fors, terwijl die van chemische producten daalde. Nederland exporteerde meer naar landen buiten Europa, maar importeerde uit die landen minder. Bij een woningbrand in het Drentse dorp Nietap zijn vier mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Ze zijn alle vier naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak vannacht uit, zegt de brandweer. De brand is ontstaan uh, uh, in of bij de schuur aan de achterzijde van de woning. Uh, en heel snel overgeslagen naar, uh, naar de woning zelf. Betrof trouwens een, een dubbel, uh, dubbel woonhuis, dus een 201-kap. Uh, beide woningen zijn uh, totaal verwoest. En uh, het echtpaar wat uh, in de andere woning woont, die daar op het moment dat de brand uitbrak, niet thuis Die waren nog op vakantie. Volgens de brandweer in Nietap zijn het jongetje en de vader ernstig gewond. De moeder en dochter liepen lichte verwondingen op. Een aantal buien vandaag, van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen nog een enkele bui, vooral in het noorden zon en droog. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat dus Troe en Voorthuizen 6 kilometer. Na een aanrijding is de weg zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden al vanaf Knopenbeekbergen, via Arnhem, over de A50 en de A12.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 Als Syrië de chemische wapens echt inlevert, is een aanval misschien niet meer nodig. Maar Obama is nog steeds naastig op zoek naar bondgenoten om Assad onder druk te houden. En daarbij wordt zo ongeveer ieder land benaderd, maar niet R vijand Iran. Wel doen, zeggen steeds meer partijen. Iran is er mede door een machtswissel klaar voor om zijn steentje bij te dragen. Dus een deal moet mogelijk zijn. Ik bespreek zo met politicoloog Payman Jafari of dat een realistische optie is. Het CDA onthoudt vooralsnog zijn steun aan de pensioenplannen van de regering. Is daarmee een bezuiniging van 3 miljard van de baan? Zo de inschatting van het Politiek Forum Midweek Den Haag. En van zingen word je gelukkig, zegt schrijfster Barbe van der Pol. Want zingen is een feest in de hersenen. Nou, soms word je van zingen ook ongelukkig, want ik heb de hele dag al. Na na na na na na na in mijn hoofd. En dat gaat er niet meer uit. Surf naar de gids.fm. Voor wie het nog niet weet, vandaag begint officieel het oesterseizoen. Lekker slurpen aan de zacht zilte weekdieren. Hoewel van de Nederlandse oesters wordt maar liefst 70% aan de Belgen verkocht. En de helft van de resterende 30% gaat naar Duitsland en Italië. Dan moet ik ondanks de feestvreugde toch zeggen: Nederland wordt nooit een oesterland. Waar of niet waar? Het is wel heel lang voordat er een antwoord komt. Echt niet waar, hè? <laughs> ik, ik moest het aan het eind zeggen. <laughs> Ja, waar of niet waar? Nou, echt niet. Oesterdeskundige Wil van Merkenstein, goedemorgen. Goedemorgen. Felix. Wij eten onze eigen Oesters nauwelijks. En toch denkt u dat uh, qua consumptie een Oesterland kunnen worden. Waar ja. komt dat optimisme dan vandaan? Uh, nou, gezien onze, onze omzet in, in de Oesters... die wij eigenlijk een beetje wereldwijd uh, importeren... waarvan het grootste deel uit uh, Frankrijk komt... En door de, de, de betere horeca die steeds meer in komt in Nederland... waardoor ook de consumenten oester gaan waarderen... en wij organiseren veel oesterproeverijen... en dan merk je toch dat de drempel uh, toch makkelijk te nemen is voor de consument. En zijn er ook kookprogrammas die veel aan het besteden aan de oester? Nou, kookprogrammas eigenlijk niet zo, omdat er in principe met een oester zo weinig gekookt wordt. Je kunt er hele leuke dingen mee doen. Maar ja, ik, uh, mijn, mijn, mijn mening is dat een oester, uh, ja, die is een aantal jaren oud... drie tot vijf jaar en de Canadezen is al zeven jaar oud... Die filteren heel veel water, krijgen daardoor hun eigen smaakidentiteit. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon helemaal natuurlijk eten. Alleen zijn er een aantal oestersoorten die zo groot zijn, die kun je heel goed stomen. Bijvoorbeeld de Zeelse Kreuzes, de Jumbo's. Die worden op aziatische wijze breid. Dat, uh, dat is waanzinnig lekker om die rauw te eten. Dan ben je wel even bezig. Laat ik even een vooroordeel van leken formuleren. Het is een hap zeewater of erger nog een hap snot? Ja, dat is heel jammer. En dat, en dat is toch iets uh, wat, waar we de mensen van kunnen overtuigen... op het moment dat ze de oester uh, gaan proeven. Omdat er toch ook een, een bijt aan zit. Je hebt uh, hele vlezige oesters, je hebt wat minder vlezige oesters. En in het geval uh, ja, bij de nieuwelingen, bij de leken... Ik zeg je, gooi dat zeewater er even uit. Het gaat om het vocht wat in de oester zit. En, en dan kom je toch tot verrassende uh, resultaten. Mensen die er echt van gruwelen... Dat, dat is ook zo, maar uh, ja, wij krijgen toch wel mensen over de drempel. En dat is natuurlijk heel leuk. Wij, wij verkopen zelfs miljoenen oesters per jaar op dit moment. En er zitten echt smaakverschillen in? Ja, on ontzettend veel smaakverschillen. Uh, we, we hebben ongeveer zo'n 21 verschillende oesters op voorraad staan. Uh, van Noord-Brittannië naar, naar Zuid-Brittannië, Normandië, lact bij Set in de buurt uh, Middellandse Zee... En door mineralen en algen wordt, uh, wordt uh, eigenlijk de smaak gevormd. En uh, je kunt uh, smaakomschrijving van Lac du Tauw bijvoorbeeld uh, uh, zoet hazelnoot. Uh, Wacht even nog een keer. Hazelnoot, achter. Hoe, hoe komt dat in dat meer dan? Uh, nou, dus, het is een, een zoutwatermeer. Lac du Tauw is bij Set, dat is in het zuiden van Frankrijk, bij Cap de achter, daar onder de Camargue. Dat is het een van de grootste zoutwatermieren van Frankrijk. Uh, daar spoelt Bij hevige regen spoelt daar de bosgrond van de bossen eromheen. Spoelt het meer in. En die mossel, uh, die, mossel die oester, wordt gekweekt aan uh, touwtjes. Je wordt met cement aan het touwtje gehangen, want je hebt uh, geen pootjes. Je wordt eraan geplakt. En doordat het zeewater het, met dat zoete water in aanraking komt, krijg je algvorming. En daar groeien zeg maar, de oesters van. En je een specifieke smaak, zoals hazelnoot omschreven. Maar... Kan iemand die niet vertrouwd is met de smaak van een oester, dat soort verschillen ook proeven? Ja, ik doe regelmatig echt voor leken uh, een oesterproeverij. En dan laat ze niet gelijk twintig of uh, proeven, maar zes. Maar en dan uh, kunnen ze zeggen: ja, het is heel zout, wij hebben dan liever zilt. Maar dan kunnen ze echt van, van begin tot eind. Uh, ik krijg zelfs een opmerking van: hij smaakt naar drop. Of naar, naar room. Er zijn oesters die hebben een hele zoete nasmaak. En dat nou, komt nou, echt drop zou ik niet zo lekker vinden, eerlijk gezegd. Ja, de een wel, de ander niet. Uh, ik had laatst iemand, uh, die had het over een, uh, een nasmaak van spruitjes. Nou, dat zou ik <laughs> niet associëren met oesters. Maar dat, dat is maar net hoe je smaakbeleving op dat moment is. Ja, en u en... zei, die oester het moet er een paar jaar over doen voordat hij op smaak komt. En ja. de Canadese oester, hoe lang doet hij erover? Ja, zeven jaar. Deze komt uit uh, de New London Bay bij Prins Edward Island. En dat is uh, tegen Alaska aan. En daar is het hele jaar zo koud. En door het koude water groeit die, die, die oester heel langzaam. Die is tussen de 6 en de 7 jaar oud. En als je gemiddeld de Franse oesters hebt, ja, die zijn gemiddeld tussen de drie en de vijf jaar oud. En ja, dan zijn sommige mensen ook bang dat ze doodziek worden van een oester. Ja, dat is ook zoiets. Uh, vaak is het een combinatie van andere dingen als veel alcohol en zo. Uh, het is zo dat een, een chef-kok of wie dan ook, als je een, een, een oester... Het is een levend dier, je eet hem ook levend. Als hij doodgaat dan... Uh... Maar dan merk je dat echt wel en dan zou je hem echt niet onder je neus stoppen. Want dat is niet, uh, niet fijn van geur wat dat betreft. Maar het is of overdaad, en dat gaat. Ik heb het zelf met mossel. ik moet gewoon weten wanneer ik moet stoppen. Dan krijg je een overdaad van eiwitten. Maar je kunt een foute oester, zoals dat heet in de volksmond, die zou je niet zo gauw in je mond stoppen. Als je in België komt, heb je van die stentjes op straat met verschillende soorten oesters. Ja, leuk. En die eet je dan aan zo'n kraam en een glaasje muscadet erbij bij ja. voorkeur. Ja. Ziet u dat straks in Nederland ook gaan gebeuren? Dat hoop ik je hebt in Duitsland met rond de kerst een eh, grote laks verkopen met, met, met champagne. En, eh, we zien al, met name door, door, door de, de visrestaurants in Nederland, eh, als je hebt de Haber Club, de Palmas, en New York en dergelijke, een aantal te noemen, Kaart Mossel, die, die verkopen heel veel oesters. Vroeger had je één soort op de kaart staan, maar die consument die, ja, die gaat veel naar Frankrijk, eet daar oesters. Vaak niet echt dat je zegt van nou de beste kwaliteit omdat ze dan op dat moment lateus zijn, aan het melken zijn, ze zitten aan het voortplanten. Maar je ziet toch wel dat ze dan terugkomen en uh, ja wat we hier ook bij ons in de winkel verkopen, dat, dat, dat is eigenlijk, uh, we kunnen alles kwijt. Oesterdeskundige Wil van Merkenstein over de toenemende populariteit van de oester ook in Nederland. Het seizoen begint vandaag. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Het IOC mag nog zo feestelijk doen over de verkiezing van de nieuwe voorzitter Thomas Bach. Het zal de squashwereld momenteel worst wezen. De teleurstelling is groot omdat squash, net als honk en softbal, voorlopig geen Olympische sport wordt. En dat terwijl de squashers er alles aan hebben gedaan om de begeerde Olympische status te verkrijgen. Nederlands beste squasher, Laurens-Jan Anjema, die weet er alles van. Verslaggever Robert-Jan Boy traint met hem mee op een squashbaan squash in Den Haag. Ja, oh, oh. Zo, noem dit maar even mee trainen. In het begin lijkt het een beetje op tennis. En dan zegt Laurent Jan, probeer deze bal maar even. En die gaat hij van links, nee, van, ja, van rechts naar links, op de muren van de, van de skosbaan. Met een bliksemsnelle snelheid. Hoe moet je het noemen? Nou ja, kijk, In het begin uh, speelde ik het heel simpel, uh, de bal rechtstreeks naar de voormuur. En dan is het uh, voor jou ook um, vrij makkelijk. Maar op een gegeven moment begin ik uh, de zijmuren ook te gebruiken. En dan kom je in één keer in posities op de baan waar je nog nooit uh, in bent geweest. En dan neem je snelheid toe, dan wordt het balletje warmer en warmer. Nou, dat, dat krijg je meer als je harder en harder slaat. Uh, dus um, ja... Een koude bal is uh, super dood en die, die stuitert bijna ja. niet eens op. Ja. Maar als, ik, uh, als je gaat inslaan en je slaat die bal uh, hard... dan op een gegeven moment um, ja, uh, wordt de bal warm en uh, wordt het dus eigenlijk bijna een soort stuiterbal. Vandaar dat de afdruk hier werkelijk op de, op de muren zit. Hè? Het is een hele tactische sport, heb ik me al laten vertellen. Uh, vertellen. Ja, ja, het is eigenlijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk probeert te herstellen... qua voetenwerk naar het midden van de baan, na elke slag. Zodat uh, elke afstand op de baan is zeg maar, uh, op zijn kortst. Ja. Als je op het moment dat jij niet herstelt naar het midden, dan betekent ja. dus dat de tegenovergestelde hoek in één keer een takkenend weg is. En dan, uh, dan moet je inderdaad uh, een hele grote afstand over, overbruggen. Daag mee even uit, daag mee even uit. Oké, okay. Robert jan hier komt hij. Ja. Speciale bal, speciaal voor jou. Ja. Ja. Ja. Als je hem uh, terug kan slaan, ja. krijg je een kop thee. Oh. Ja. Doe okay. mij maar een cappuccino straks, zou ik bijna zeggen. Cappuccino. <laughs> Oké, okay, we spelen nog één rally. Gewoon eentje dan? Ja. ja, gewoon een rally. Ja, voor het weten. Weet... Okay, oh. Wacht even. Ja, ja, ja voor het dan? weten zijn we heel onbezig. Maar uh, we moeten het nog even hebben over de Olympische Spelen. Wat ben je aan de eigen? Voor de uitzending allemaal. De ja, ja, wij, ja, ja, dat begrijp ja, ik. Ja, ja, maar, ja, maar jij heigt jij ook een beetje. Ja, tuurlijk, dat hoort <laughs> erbij. Dat is deze sport. Je zou je ja. bijna afvragen, waarom is het niet Olympisch? Ja, het is, uh, het is ook voor mij een raadsel um, om goed te zijn in deze sport... heb je het atletisch vermogen nodig van een roofdier. Het tactisch inzicht van een schaker, uh, de technische vaardigheid van een ingenieur... en de mentale kracht van een straatvechter. Um, je hebt eigenlijk, deze sport heeft alles... Um, ja, wat een Olympische sport uh, zou moeten hebben. Dus um, ja, het is een raadsel waarom het IOC ons weer het rode licht heeft gegeven. Weer nog nooit Olympisch geweest. En de teleurstelling druipt werkelijk van je gezicht. Ja, ja. Als je zo vrij mag zijn. Ja, nee, absoluut. Absoluut. We, we, hebben, we zijn heel lang bezig geweest met een campagne voor 2016. Ja. Nu zijn we twee, drie jaar bezig geweest met een campagne om scores olympisch, olympisch te krijgen in 2020. Ja. En uh, ja, dat is dan een enorme teleurstelling als, uh, als het IOC uh, ja, weer nee zegt. Er is hard aan gewerkt. Maar hard aan gewerkt. Waar heb je dan aan gewerkt? Aan mijn back-end volley. Nee, maar de scores in het algemeen. Ja, ja op het, het, het uh, olympisch te krijgen bedoel ik. Want... Ja, om het olympisch. Nou, we, we hebben heel veel uh, moeite gestoken in het um, mooi in beeld krijgen van de sport. Um, dus, um, ja, er zijn... Oh, dat is het probleem, om het goed in beeld te krijgen. Dat kan ik me inderdaad voorstellen als je op het baardje kijkt. Je nou, kunt dat... het balletje nauwelijks zien. Ja, huh? nee, maar dat... Um... De internationale toernooien, de professionele toernooien die ik speel, die worden gespeeld op glazen banen overal ter wereld. Yeah. Dus de baan is helemaal van glas gemaakt. En, um, ja, dus in, in New York uh, hebben ze die glazen baan in Grand Central Station neergezet. Yeah. Uh, in Cairo um, in de woestijn met de piramides van Giza op de achtergrond. Oh, daar dus heb je in... een spectaculair iets. Uh, waanzinnig spectaculair. Yeah. Met grote tribunes eromheen. Yeah. Yeah. En um, het product dat nu online is om die wedstrijden live te kunnen kijken is uh, waanzinnig mooi. Ja. Van extreem hoge kwaliteit. Wordt u um, er veel mensen beoefend eigenlijk in sportsport? Um, ja, in meer dan 170 landen wordt ja. scores beoefend. Dus ja. um, de, de, de reden zeg maar als mensen zeggen ja scores is niet universeel genoeg. Mm. Uh, dat is onzin want het wordt uh, bijna over de hele wereld uh, beoefend. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om uh, Olympisch te zijn? Nou, ik denk dat het uh, een waanzinnige exposure is voor de sport. Um, op dit moment kennen mensen scores vooral uh, omdat ze gewoon amateuristisch uh, met wat vrienden recreatief een balletje slaan. Maar ze ja. weten niet echt dat scores ook op topniveau wordt beoefend. Ik noem Bach. Ik noem een Eurlings. Heb je daar je hoop op gevestigd? Uh, nou, nee, uh, helemaal niet. Want uh, kijk, de... De hele campagne om squash olympisch te, te maken, die ging uh, om 2020. En uh, daar zijn we de afgelopen twee, drie jaar mee bezig geweest. Die beslissing is afgelopen zondag gevallen. Dus dat is uh, over? Dat is over. Eurlings, ja, ik las in de krant, die zich vooral met hockey wil bezighouden, bij wijze van spreken. Ik vind hockey een waanzinnig mooie sport. Ik heb het zelf ook jaren gedaan. Maar hockey is al olympisch. Um, kijk, dus, het, het, uh, ging, het ging nu om drie sporten ja. die uh, olympisch zouden kunnen worden. Uh, worstelen, honkbal, softball of squash. Ja. En uh, het IOC heeft gekozen voor worstelen. Ja. Ja. Kortom, toch een beetje een oproep aan Eurlings. Het kerstversie IOC-lid. Squash. Nou ja, ik, ik, uh, ik nodig uh, Eurlings graag uit om een keer een balletje te komen slaan. Uh, ah. Als hij durft. Als komt durf. een beter trek om de mond. <laughs> hij, hij zal er gewoon lusten. Ja. <laughs> ik zal hem even hard en weer laten rennen. Ja, maar, maar, maar ik even, mag ik even een hele harde geven? Even toch. Wat? Maar dat moet toch een Olympische. Hé? Hey? Ja, het is hier wel, wel mooi staan. Saadige... <laughs> hij heeft er zin in een Robot Jamboy. Langzamerhand squash. Niet Olympisch. Skorststoppen Laurentian maar die richt zich nu onder meer op de wereldkampioenschappen in Manchester. Carl Perkins zong het origineel. Hier is Chris Isaac. deed op zijn cd... hoe heet die ook alweer? Iets van Beyond the Sun? Ja, uit 2011 alsof hij een rock roll zanger was. Uh, zangen. En op dit moment... hoorde u Your True Love. Zoals ik al zei, origineel. Door Carl Perkins. De Gids.fm America's is not the world's policeman. Terrible things happen... across the globe. And it is beyond our means to write every wrong. But when... With modest effort and risk, we can stop children from being gassed to death and thereby make our own children safer over the long run. I believe we should act. Obama houdt de druk op de ketel. Er moet volgens de Amerikaanse president gezocht worden naar een diplomatieke oplossing over Syrië, maar een militair optreden blijft een serieuze mogelijkheid. En als er wordt gesproken over diplomatiek overleg, dan hoor je Rusland voorbij komen, de Verenigde Staten natuurlijk, de Verenigde Naties, noem maar op. Maar Iran blijft altijd buiten beschouwing. En dat is onterecht, vindt Peimon Jafari. Hij is Iran-deskundige van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Meneer Jafari, u zit in de studio in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Even terug naar gisteravond, want Obama die spreekt het Amerikaanse volk toe. Wat denkt u? Zou Obama echt iets zien in diplomatiek overleg? Nou, hij moet op dit moment wel, want um, Rusland heeft goed geschaakt. Um, er is een diplomatieke oplossing op tafel... dat uh, de, uh, sorry, uh, chemische wapens van uh, Assad verwijderd worden uh, onder toezicht van de VN. En ja, hij heeft nu gezegd dat er geen stemming komt over een militaire aanval. Dus ik denk dat hij het gaat afwachten. Want daar is, uh, de publieke opinie in de VS is enorm tegen uh, uh, oorlog. Een nieuwe avontuur in het Midden-Oosten ziet uh, niemand zitten. Het is opvallend dat Iran door de Westerse landen buiten beschouwing wordt gelaten... als er wordt gepraat over dit soort diplomatieke oplossingen. Is er een oplossing te vinden zonder Iran erbij te betrekken? Ik denk dat dat heel erg uh, lastig is, want uh, Syrië is een uh, um, ja, goede bondgenoot van Iran, al dertig uh, jaar. Um, en Iran heeft daar veel invloed en ook veel belang bij uh, dat het uh, um, stabieler wordt... Um, want Iran beseft ook dat uh, Assad eigenlijk grote uh, uh, delen van het land niet meer onder zijn controle heeft. En uh, uh, aan invloed verliest dus uh, tot een oplossing komen. Uh, daar heeft ook Iran uh, baat bij. Overigens ook omdat Iran op die manier um, de erkenning krijgt van he, een soort uh, regionale speler. Uh, waar het ook veel bij Iran om draait. Iran heeft zich dan ook onmiddellijk achter de Russische plannen... voor een diplomatieke oplossing geschaard. Zijn de omstandigheden in Iran zo veranderd... dat ze zelfs met de Amerikanen om tafel zouden willen gaan zitten? Uh, daar krijg je nu veel signalen van. Er is een nieuwe president gekozen, Rouhani. Een totaal andere retoriek komt er nu uit Iran. Hij doet echt zijn best met allerlei voorbeelden om aan te geven van... nou, ik ben de man met wie je aan tafel kan gaan zitten. Hij heeft net aangegeven, als ik in de VN-vergadering ben over tien dagen... wil ik ook het over het nucleaire dossier van Iran hebben. Dus hij laat heel duidelijk zien dat hij de hand wil uitreiken. En verwerpt Iran het gebruik van chemische wapens? Ja, dat heeft, het, uh, dat heeft Rouhani ook in sterke bewoordingen gedaan. Iran is zelf slachtoffer van uh, uh, chemische wapens geweest. Overigens hebben we een paar weken terug ook uh, documenten zijn er vrijgegeven... waaruit bleek dat de VS zelf uh, Saddam Hussein hebben uh, geholpen in de oorlog uh, tussen Iran en Irak. Destijds. Om, destijds, om chemische wapens tegen Iran in te zetten in Halabja... Hè, het Koerdische gebied, maar ook tegen Iraanse militairen. Ja. En daar is ook Iran nog steeds enorm boos over... van ja, jullie uh, meten met uh, dubbele maten. oud generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, die was gisteravond te beluisteren in met het oog op morgen. En ook hij vindt dat Iran onmisbaar is in het proces... Er moet een conferentie komen waar de belangrijkste partijen echt aan tafel gaan zitten. Niet alleen om over chemische wapens te praten, maar het stoppen van dit, van dit bloedbad. En dan heb je de Verenigde Staten nodig, dan heb je de Russen nodig... dan heb je Iran nodig, zeg ik met nadruk, belangrijk voor een oplossing voor het conflict in Syrië. Bent u ook voorstander van zo'n conferentie dan? Ja, ik denk dat dat uh, in huidige uh, omstandigheden veel, uh, veel zou kunnen doen. Want uh, nogmaals, de VS zijn erbij gebaat om er geen nieuwe oorlog te beginnen... Iran is, heeft er baat bij, ook Rusland. Eh, en ook delen van de eh, Syrische oppositie natuurlijk. Hè. We moeten ook niet vergeten dat Assad echt bloed aan zijn handen heeft... en eh dat het op termijn een oplossing moet komen. Dus ook delen van de Syrische oppositie zouden erbij uh, betrokken uh, moeten worden. U zegt president Rouhani gaat zelfs het uh, uraniumprogramma aan de orde stellen. op het moment dat hij naar het westen ja. komt. Nou kijk, de, de, de, het feit dat Iran hierbij betrokken wordt. Uh, vereist wel dat uh, de VS. hun uh, lange termijnvisie op het Midden-Oosten veranderen. Dat de, de geleiden, de neoconservatieve geleiden en de Israëlische geleiden. die heel veel invloed nu in Washington hebben. He, die na namelijk richting een regime-change in Iran gaan, dat dat echt opzij moet. En de erkenning moet komen van, nou, wat de Iraniërs zelf willen... ligt aan de Iraniërs zelf. En we moeten met Iran dealen, binnen natuurlijk de internationale wetgeving enzovoort. En dan kan je Iran natuurlijk als ja, gesprekspartner bij zo'n conferentie hebben. Maar het vereist dus wel dat je je visie verandert. Ja, met de Verenigde Staten en vooral Israël natuurlijk... Zijn bang dat Iran bezig is aan het maken van een atoombom. Sterker nog, dat ze hem al hebben. Ja, nou, dat is dus uh, het tweede dossier behalve Syrië, wat, wat belangrijk is uh, met, uh, met Iran. Um, kijk, er zijn tot nu toe heel veel uh, inspecties geweest. Uh, uh, twee keer zijn er rapporten uitgekomen van uh, veiligheidsdiensten van de VS, die zeggen. Iran heeft geen nucleaire wapens op dit moment. Israël zegt dit uh, sinds 1992, eh, dat er over twee jaar Iran uh, nucleaire wapens heeft. Er is geen enkel bewijs dat dat zo is. Wat natuurlijk wel blijft, is dat Iran een aantal vragen uh, onbeantwoord laat. Maar de eis die er vanuit het Westen nu op tafel wordt gelegd is van Iran moet stoppen met um, uh, uraniumverrijking. Ja. Nou, daarop zegt Iran: maar wij hebben het non-proliferatieverdrag ondertekend, dus we hebben dat recht. Het verdrag nou, ondertekend om de verspreiding van atoomwapens tegen te ja, gaan. Precies. En in dat uh, he, verdrag staat: uh, als je dat eenmaal hebt gedaan, heb je wel recht op uh, vreedzame ontwikkeling van uh, nucleaire uh, energie. Nou, de game changer hier zou kunnen zijn dat de VS zeggen van: hey, Oké, okay, dat is zo. Jullie hebben het uh, uh, ondertekend. Overigens Israël bijvoorbeeld niet. Um, jullie hebben dat recht. Dat erkennen we. Maar in ruil daarvoor willen we één, dat jullie uh, uh, invloed positief aanwenden in Syrië. En twee, dat er hele strenge controles komen op die nucleaire installaties in, uh, in Iran. En ik denk dat uh, de tijd op dit moment in Teheran uh, rijp is om tot zo'n deal uh, te kunnen komen. Zouden de Europese landen het initiatief moeten nemen... om Iran te betrekken bij een, bij een conferentie? Ja, ik denk dat uh, de Europese landen... een uh, veel onafhankelijkere koers uh, moeten gaan varen van de, van de VS. Um, en dat ze zo een rol uh, kunnen spelen. Want uh, direct toen Rouhani uh, verkozen wordt... Hebben de VS bijvoorbeeld hun sancties tegen Iran uh, opgevoerd? En dat is geen uh, goed signaal naar uh, he, de, de veranderingen die dan in, uh, in Iran zijn. In 2001 hebben we het ook gezien dat er een hervormingsgezinde president was. En toen uh, was uh, Bush heel erg aan het zeggen: van Iran is onderdeel van, als van het kwaad. En dat heeft eigenlijk de conservatieve krachten in Iran sterker gemaakt. En daaruit is Ahmadinejad voortgekomen. de Amerikanen zouden Rouhani ernstig kunnen helpen? Ja, en ik denk dus, nou goed. Europa zou daarin het voortouw moeten nemen. Om te zeggen, die sancties moeten verminderd worden. Uh, ook tegen de financiële instellingen van, uh, van Iran. En serieus Iran erbij betrekken, zowel bij Syrië als het gaat om uh, nucleaire dossier van Iran. En welk initiatief verwacht u van onze minister van Buitenlandse Zaken dan? Nou, precies dat hij gaat pleiten uh, in uh, Europees verband voor uh, zo'n uh, grote vredesconferentie. Uh, zo snel mogelijk over Syrië, waarbij dus ook uh, Iran gesprekspartner is... en overigens ook bijvoorbeeld Saudi-Arabië, Qatar enzovoorts... die op dit moment enorm de uh, rebellen aan het bewapenen zijn in, uh, in Syrië. Die moeten ook rond de tafel zitten. Ja, alle, alle betrokkenen. Dat is, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Als je zegt, er is geen militaire oplossing op lange termijn... Het kan alleen diplomatiek, dan moet je uh, ook de uh, mensen die hun invloed kunnen aanwenden erbij betrekken. Ondertussen zit Assad nog steeds in het zadel in Syrië. Ja. Is hij niet onder de indruk, als er zo'n grote conferentie wordt georganiseerd... lijkt het, waar al die landen vertegenwoordigd zullen zijn. En als het aan u ligt, ligt dus een heleboel landen meer zelfs. Ja, kijk, Assad heeft het moeilijk. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Uh, uh, de opstand in Syrië gaat door uh, met heel veel uh, moed. Uh, er zijn natuurlijk heel veel slachtoffers gevallen. Maar je ziet dat heel veel mensen uh, door blijven gaan. En Assad heel veel delen van het land niet meer uh, onder zijn uh, macht heeft. Dus... En ook het feit dat hij nu zegt van oké, okay, ik ben bereid om uh, die chemische wapens uh, weg te doen... geeft aan dat hij ontzettend uh, onder druk staat. En op het moment dat uh, daarbij ook de Iraanse druk komt en de Russische druk... denk ik dat je daar wel uh, op lange termijn... Ik denk niet dat het geweld meteen oplost. Daar moeten we geen illusies over hebben, want de interne dynamiek van uh, Syrië is belangrijk. Als er een conferentie overigens drie jaar geleden had plaatsgevonden... waren we misschien nu niet hier. Ja. Maar toen zat er in Iran ook een andere leider. Ja, en ook uh, de geluiden uit het westen waren Assad moet weg en, uh, en, enzovoorts. Dus er was uh, van beide kanten uh, geen wil om te, om te bewegen. Peyman Jafari, Iran-deskundige van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Anderhalve minuut over half twaalf. Het NMS Journaal met Mark Visser.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 De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties beschuldigde beide partijen in Syrië van oorlogsmisdaden. Zo'n twintig onderzoekers spraken van 15 mei en 15 juli met meer dan 250 vluchtelingen, overlopers en getuigen. Volgens de commissie heeft de regering van president Assad dit jaar burgers gedood, ziekenhuizen gebombardeerd en andere oorlogsmisdaden begaan. De opstandelingen maakten zich op hun beurt schuldig aan executies, ontvoeringen en het beschieten van woonwijken.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 Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Ongelukken op de Nederlandse snelwegen geeft files. Jolanda van der Velde. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 kilometer. Lange tijd waren daar de rijstroken dicht. Die zijn net weer vrijgegeven. Verkeer richting Utrecht. Uh, wat die file wil omzeilen, kan het beste omrijden vanaf knopend Beekbergen. Om, door om te rijden via Arnhem over de A50 en de A12. Een vrachtwagen kreeg een klapband op de A2 van Utrecht naar Den Bosch Is ook tegen de middenvangrail gereden. Tussen Zaltbommel. Vanaf het kerkdriel staat 2 kilometer, de linker is dicht. Dit is de gids.fm met Felix Murders. Zo meteen het duo K en Jole. Is de muziek jazeker, zeker? Brian Ferry. Come get Around you, won't accept it soon. Some... Uitvoering van het nummer The Times. The Changing, een nummer van Bob Dylan natuurlijk oorspronkelijk. Sterker nog, een LP van Bob Dylan, de derde LP van zijn hand. En dit was Brian Ferry. De pensioenplannen van het kabinet worden op 8 oktober in de Eerste Kamer behandeld. En tot die tijd blijft de belangrijke bezuiniging van 3 miljard euro boven de markt hangen. Hoofdrolspeler in deze soap naast de regeringspartijen natuurlijk het CDA, dat de coalitie in de Senaat aan een meerderheid zou kunnen helpen. Over deze en andere hete Haagse hangijzers praat ik met Peter K., politiek redacteur bij Paul Witteman. Goedemorgen. Goedemorgen, En Francisco Van Jolen, eindredacteur van de Opinie en Debats Joop.nl. Goedemorgen, Felix. Peter, eerst even de sfeer in Den Haag. Hoe is die nu? Ik vind het een vrij harde, nade sfeer. Harder dan ik ooit heb meegemaakt in de afgelopen jaren. En uh, dat was vooral vorige week manifest toen dat er zoveel gedoe was uh, na een scoop van de telegraaf over een torentjesoverleg... waar uh, Halbe Zijlstra en Diederik Samson Pechtold uh, geprobeerd hadden te verleiden... om in het kabinet te komen. Of Pechtold zou gezegd hebben, ik wil wel minister worden... en dan, dan, ik, uh, dan help ik jullie met de plannen voor de toekomst. Ja. Um, nou ja, daar was de waarheid was bijna niet te vinden. Als een soort privédetective moest je over het Binnenhof uh, schuimen... Hoe werkt dat dan? Uh, nou, Dan ga je op de spindokters af en op de hoofdrolspelers... en dan hoor je verschillende waarheden die helemaal niet met elkaar kloppen. Terwijl normaal gesproken tel je de woorden op van wat mensen zeggen... en dan trek je er wat vanaf omdat ze uit hun partijbelang sp uh, spreken. En uiteindelijk heb je wel een idee van nou, dit is ongeveer wat, uh, wat klopt. Maar als er waarheden lijnrecht tegenover elkaar staan dan loopt er een van de partijen te jokken. En in dit geval was het totaal onduidelijk wie er nou liep te, liep te jokken over. Dat ben je nog het niet Nou, inmiddels denk ik dat het, dat het zo is dat, wat je vaker ziet natuurlijk... dat er verschillende waarheden bestonden. Dat sommige partijen ook niet helemaal wisten wat er gebeurd was. En dat, uh, ik denk dat hoofdrolspelers Zelsa en Pechtot wat frivoler met elkaar gesproken hebben over een uh, toekomst samen dan dat ze achteraf wilden laten blijken. Maar dit lijkt me allesbehalve een sfeer... om tot constructieve politieke oplossingen te komen. En dat zal nou, toch moeten? Nee, want het wordt ook niet zachter. Het werd, deze week werd het nog weer harder... omdat er ook op het CDA keihard werd uh, uh, geduwd van... kom op, werk mee met onze pensioenplannen. En uh, het CDA gaf geen krimp uiteindelijk... Het was wel verwacht, hè? Dat was wel een verwachting, maar die verwachting werd natuurlijk uitgesproken door de coalitiepartijen. Die geven aan: van, Nou, we hebben leuke gesprekken met het CDA, met de Eerste Kamerfractie van het CDA, wat ook het geval was. Rutte en Ascher waren druk in gesprek met: Hoe uh, heet uh, uh, Brinkman en Wopke. Nieuwe... Wopke is de woordvoerder op dit terrein in ja. de Eerste Kamer, de Senator. ja? Ja. En uh, die hadden aangename gesprekken en dachten van we komen wel ergens uh, naartoe. En als, op het moment dat dat uitlekt heeft Buma natuurlijk gezegd van nou kappen ermee, we, we gaan geen uh, concessies doen. We gaan ook niet over, over andere plannen praten dan die pensioenen. We gaan niet andere dossiers ermee vermengen. We blijven hierbij dit punt van onderhandelen. En uh, die, ze gooiden de deur dicht. Uh, ook doordat er gewoon te veel op straat lag al. Dan krijg je dat soort reacties. Is dat normaal? Dit soort reacties? <laughs> op het moment, op moment dat, er, dat er iets op straat ligt... Ja, je mag je ermee bemoeien. Nee, er, wat, wat, wat opvallend is, is dat het, natuurlijk het hele gevecht speelt zich op het midden af. Hè. Dat zou je, eigenlijk, je hebt een kabinet dat bestaat uit links en rechts... en die moeten iets in het midden oplossen. En wie lopen er dan over te vechten? Dat zijn de partijen die in het midden zitten, D66 en CDA. En volgens mij heeft dat ook te maken met het feit dat, er, dat je... Um, dingen kopiëren zich uh, uh, al snel. Dus ze, omdat er uh, grommel is binnen die PvdA... omdat er, waar wij nooit wat van horen, maar dat is ook al bekend... het binnen de VVD niet lekker zit, wordt er ook uh, harder gevochten. Als dat, um, dat uh, uh, wat meer een front zou worden, zou dat waarschijnlijk wat minder zijn. Maar er valt meer te halen. Ja. Zal het CDA zijn poot stijf houden in de Eerste Kamer, Peter? Um, nou, wel dat ze geen andere dossiers meer in zullen vermengen. Ik denk, dus dat pensioenplan moet herzien worden? Ja, dat moet herzien worden voor ze weer verder praten. En, of tenminste, daar zullen ze over verder praten. Na Prinsjesdag zullen er heus weer gesprekken plaatsvinden... met uh, Rutte en Asscher, die inmiddels die gesprekken doen. He, Kleinsma en Wekers die staan inmiddels buitenspel. Die gaan er eigenlijk over. Maar uh, de premier en de vicepremier praten nu... Met, uh, met de Eerste Kamerfractie van het CDA. Zullen daarover verder praten. Zullen zeggen van... Uh, oké, okay, we gaan dichter bij jullie uh, normen zitten. Uh, jullie wensen zitten. En... Uh, wellicht dat ze met een uh, miljard of anderhalf miljard verlies... want bedoel, het ging over drie miljard. Nou, daar gaat onroepelijk geld vanaf. Maar ze zullen ergens op uitkomen Maar het was onderdeel van het sociaal akkoord. Dan gaat het sociaal akkoord toch weer op de helling? Nou ja, dat is het dreigement wat er natuurlijk achter zit. Dat uh, vakbonden en wintjes dan zeggen van... oké, okay, weet je wel, uh, jullie kunnen wel een premieverlaging afspreken met uh, het CDA... wat het CDA wel wil... Maar daarmee uh, uh, krijg je ons, uh, dan, dan doen wij niet meer mensen. Van Vintjes van de VNO-NCW uh, heeft al gezegd... blijf daar vanaf, van die pensioenplannen. Ja, die probeert natuurlijk het akkoord wat hij heeft gesloten te redden. Want dat was zijn stukje. En uh, de, uh, de probeert dat tegen te gaan. Ik had nog een hele intelligente opmerking. Maar die ontvalt... Nee, uh, hey, uh, dat uh, die je nou nooit. Ja. Maar uh, <laughs> uh, nou... Zullen je even wachten? Nee, ook. nee, nee, nee, <laughs> nee, ik ben hem even kwijt. De, de gedachte dwa dwaalde even af. Uh, Dit is radio, ja. Ben je er weer? Dankjewel. <laughs> Dit gaat hartstikke goed, Peter K. <laughs> Is het dan toch weer die, die degelijke bestuurderspartij van het CDA? het CDA? Er dus komt een, ik boven... zou mij niks verbazen als er uiteindelijk een soort Syrische oplossing komt. Dus zoals we nu zien, hè, dat, er, dat het dat conflict oploopt, oploopt... Dat was die opmerking, uh, die was het oploopt, Als het conflict <laughs> oploopt en oploopt... dat er dan uiteindelijk iets, uit, iets gebeurt... waardoor het dan allemaal toch uh, glad getrokken wordt. Ik zie niet in waarom dat deze partijen elkaar het vel over de oren zouden trekken. Ja, maar trekken. het gaat nog wel heel lang door. Het zal de maand september nog duren en het zal uh, uh, verder oplopen... Uh, wat die sfeer in Den Haag betreft. Maar denk je nou echt dat het hierop gaat ketsen? Nee, ik denk dat ze er uiteindelijk uitkomen. Maar het gaat sowieso een gat in de begroting schieten. En er zal heel hard weer geroepen worden... van CDA, D66... zijn geen verantwoordelijke bestuurderspartijen. En op die toer zal natuurlijk door de commissie. dan is toch het probleem... op het moment dat er een gat in de begroting geschoten, dat dat het klimaat tussen PvdA en VVD gaat verslechteren. Want die... Die moeten weer nieuwe oplossingen zetten, ja. bedoel je? Ja, dat is ook. Ook daar wordt dan een, een, een hypotheek op genomen. Rustig. ook voor oh, juist dat er niks mis is met het toestel. Dit is het geluid van nog zo'n politiek hoofdpijndossier, de Joint Strike Fighter. Komende vrijdag gaan uh, PvdA-Kamerleden het land in om die JSF te bespreken met de achterban. Weet je al wat het verhaal zal zijn, Peter K. Nou, wat ze vrijdag vertellen weet ik nog niet precies. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Maar wat klaar is, is dat er uh, een besluit is genomen over de JSF. Dat uh, het op vrijdag waarschijnlijk wel door de ministerraad gaat dat we de toestellen gaan kopen. Um, dat, op, uh, dat dat niet bek meteen bekend wordt, maar dat we op Prinsendag zullen horen dat, uh, dat er een JSF uh, besluit is genomen. En dat die staaljagers dus uh, aangeschaft worden. En de fractie 30. is al een lang akkoord. Nou, de fractie is... Nou, er moet nog gewacht worden op een rapport van de rekenkamer dan. Die dus uh, moeten narekenen of het uh, ook binnen het budget past uh, wat men wenst. Maar de fractie, uh, wat ik hoor, is, heeft daarmee ingestemd. En zullen we daar niet in uh, dwars gaan liggen? En het rapport van die rekenkamer is geen ontsnappelijksmogelijkheid? Nou ja, dat kan het zijn. Als het niet past binnen het uh, financiële budget... kan daar weer het nieuw gesteg over ontstaan. Maar als de rekenkamer zegt van oké, okay, het klopt, uh, het kost 350 uh, miljoen per jaar, want dat is dan de, de, de bedrag wat er voor uitgetrokken wordt. En uh, we blijven binnen de, de marges die we willen hebben, en, uh, totaal dan 4,5 miljard, dan uh, zal het zo zijn dat het JSF uh, hier naartoe komt. Ja, nou, wat er volgens mij wat er gebeurd is bij die partijleden... ze gaan bij die partijleden langs, en ze gaan een samsommetje doen, nu met z'n allen. Dus jongens, wij hebben, wij hebben het uitvrijdelijk, wij hebben het heel goed bestudeerd... we hebben het heel goed bekeken en dit is de beste keuze... en dat is ook in overeenstemming met wat er in ons partijprogramma staat... want daar staat namelijk dat, dat, dat we een sterke luchtmacht moeten hebben... die voor vrede en veiligheid in de wereld kan zorgen. Nou, die F-16's, die zou je kunnen laten vliegen, maar ja, dat werkt toch niet... He, dat is, uh, dus we hebben nieuwe toestellen nodig en we, we hebben alles bekeken en vergeleken. En de JSF is de beste opvolger. Dat is wat er verteld gaat worden. Dat is precies wat er verteld gaat worden. en dan het, het is bekeken door de ministeriële commissie, hè. daar moet je even rekening mee houden. De afgelopen jaar is gekeken door de ministers Ascher, uh, Dijsselbloem en Timmermans van de PvdA... en door drie ministers van de VVD, Rutte, uh, Hennis natuurlijk en Kamp... En die hebben gekeken, is dit het beste alternatief of niet? En het past het best binnen de internationale veiligheidsstrategie... en de internationale defensiestrategie. En de internationale veiligheidsstrategie is uh, ja, maar weet dat, je dat je dus uh, je eigen uh, troepen kunt beschermen. Dat uh, moet sinds de Dat willen we ook. Dat, uh, dat je uit de lucht je troepen kunt beschermen. En die defensiestrategie is dat, je, uh, dat het toestel niet zichtbaar is op de radar. Dat is de F-16 tegenwoordig wel. En de, de, de, de JSF niet. Nou, ja. dat is het verhaal dat verteld geworden. Ja. Wat wel opvallend is... we hebben een premier die niet van ver gezicht houdt... Uh, maar dit is nou eens het moment waarop je, je zou kunnen zeggen... dat zou ik toch aardig vinden als de discussie nou eens die kant uit gaat... wat bijna niemand weet is... de sterkste luchtmacht ter wereld is die van de Verenigde Staten. Daarna komt de, de, ver achteraan Rusland en dan China en dan India. Daartussen is Europa. Als je de, de, de luchtmachten van alle 17 eurolanden, landen alleen, zonder de Britten zelfs, bij elkaar optelt, heb je een sterkere luchtmacht dan Rusland. Dat is zo inefficiënt, omdat al die landen maar hun eigen vliegtuigen laten Wij kopen 35 JFF, waar wij niet eens wat mee kunnen. Hè? Het is niet zo dat premier Rutte nee, nee, nee, of nou, de Tweede luister, Kamer Dat ze zetten. Zetten, Dat staat ons vers uh, in het geheugen, toch? Ja, maar dat, dat kan ligt... je ook met de Europese leger oplossen. Er is geen enkele reden nou ja, om geen Europese luchtmacht, is, te, luchtmacht is, te nemen. Het uitgangspunt, we moeten dat zelf kunnen doen. En dus, ah, ja. Intussen staat nou, ik even dat... na aan de laatste peiling van minister de Hond op nog maar 11 zetels. Is de bodem in zicht? De PDK? Nou ja, dat kan niet veel, heel veel minder worden, maar uh, ik, ik vrees dat er dit weekend nog misschien wel wat afgaat uh, voor de Partij van de Arbeid. En dat uh, de tien of onder de tien dat het nog wel binnen bereik moet kunnen liggen. Maar ja, daarna kun je alleen maar omhoog hè. Dus uh, uh, ja. Ja, er, zou, er wordt altijd gezegd, hè, als er nu verkiezingen zou gehouden zouden worden. Ik zeg altijd van: dan zou je moeten toevoegen. Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, dan zouden deze peilingen er heel anders uitzien. Wat een beetje het probleem is met deze peilingen, met de peilingen van dit moment, is dat heel veel mensen niet weten als er nu verkiezingen zijn, wat ze in hemelsnaam zouden stemmen. Dus die geven ook geen antwoord op de vraag. Dus wat je overhoudt zijn de mensen die dat heel goed weten. Nou, ik denk dat heel veel mensen die op de Partij van de Arbeid gestemd hebben, dat niet meer weten of ze dat nog eens een keer gaan noemen. Die cijfers komen zonder twijfel nog een keer terug in een volgende midweek Den Haag. Want zonder twijfel zullen ook de politieke partijen zich hier ernstig zorgen over gaan maken. Zeker de partijen die in het kabinet zitten. Peter K., politiek redacteur bij Paul Witteman. En Francisco Violen, eindredacteur van de Opinie en Debats Joop.nl. Sam Koek, heren. Joop, ja, het weer? Don't know much about history. Don't know much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 M. Cook en het overbekende What a Wonderful World. De .fm. Zingen is geluk, zo heet het nieuwe boek van Barbara van der Pol. Wat de Jellema heeft zich erin verdiend. Ja, Botte, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een boek over het leven van Barber zelf... waarin zingen een hele belangrijke rol speelt. Het gaat over hoe je als mens blij wordt van zoiets eenvoudigs als zingen. In alle mogelijke vormen. Bijvoorbeeld met een heel stadion. Meezingen met de Kajer Chiefs. Ja, zo klinkt dat als je dan tussen het publiek staat, je kent dat wel, en uh, vrijwel iedereen staat aan mee te zingen. Dat zouden we vaker moeten doen, vindt Barbara van der Pool. Ze is literair vertaalster eigenlijk en schreef dit nu zelf een, een loflied uh, op, op het zingen, een boek uh, Zingen is Geluk. Het is een beschrijving van persoonlijke gebeurtenissen uit haar uh, leven en welke rol zingen daarbij uh, speelde. Ze schrijft er heel aanstekelijk en enthousiast over. En ik zocht haar gisteren eventjes op. Toen was er net iets aan het checken op YouTube. En dan zocht ze een typisch liedje... wat de hele dag in je hoofd kan blijven. Oh, nee, hangen. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht... dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij wil dat ieder tot zijn eer schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. En dan luister ik ten en al ben ik niet religieus... En dan ben ik niet christelijk opgevoed. Ik ken dit liedje toch. En ik draai het nog een keer en nog een keer. En ik ga meezingen. En ik voel me daar uh, bijzonder prettig bij even. Het blijft bij mij niet hangen. Nee, dat dat het dat misschien maar... ook van je opvoeding. Zie je, het blijft wel hangen. Ja, het ja, ik ken het ook nog van een vorig leven. En maar dat, nadat zij het gisteren voor me heeft gezongen... heeft het eigenlijk de hele dag nog in mijn hoofd uh, nagegaald. En dan betrap ik me erop dat ik het op een gegeven moment zelf ook aan het neurien ben. En uh, dat soort dagelijkse zingen, dat geeft volgens Barber echt een geluksgevoel. Ze noemt zichzelf een zanggek met een missie. Ze wil heel graag dat zingen weer als vak ingevoerd gaat worden op de basisschool. Omdat ze daar haar hele leven zoveel plezier van heeft gehad. Nou, daarover straks nog wat meer. Maar Ze vertelde me eerst waarom mensen zich zo goed voelen door dat zingen. Zingen doe je door elkaar heen en voor jezelf. Maar er zijn uh, veel rituelen in huis maar ook in de samenleving, in groter verband... waarbij eh, gezongen worden. Dat zijn van die, van die kleine knoopjes... waarin dat hele warge web van het leven is eventjes aan elkaar wordt gezet. Ja, en dat je een gemeenschap... Nou, het volkslied is natuurlijk een heel groot voorbeeld. Kerstliedjes, de Sinterklaasliedjes, de verjaardagsliedjes... de naar bed brengliedjes. Allemaal hele belangrijke rituelen... waardoor je even nadrukkelijk deel bent van een gemeenschap. Slaap, kindjes slaap. Daar buiten loopt... Nee, Een nou ja, Dat lijstje dat kun je uitbreiden met rituelen uit de wereld van de volwassenen, zoals het zingen bij concerten, marcheren, soldaten, eh, kerstvieringen, doden herdenking, sportwedstrijden, nou, noem het maar op. Zingen kan je een onderdeel laten voelen van een groter geheel, zegt Barber. Maar het gaat een beetje verder dan dat, want als je zingt, dan komen er in je hersenen bepaalde vrolijkmakende stofjes vrij. En dat zijn dan eh, endorfine, dopamine, oxytocine, serotonine. En bij Smartlappen gebeurt er nog iets heel bijzonders, schrijft ze. Dan komt er pro vrij Weet je wat dat is? Pro-lactine? Ja. Heeft iets met, eh, met melk te maken? Ja, dat klopt. Het ja, is het stimuleren van de melkproductie. Dus het zou best eens een grapje kunnen zijn. Want ik weet niet of het, of dat, maar misschien word je daar ook wel heel vrolijk van. Maar het is veel bier toch altijd? Maar goed. Ja, ja. ja, wat melk ermee heeft te maken. Nou, het boek stond niet uitputtend op wat er chemisch, biologisch of neurologisch nou gebeurt als je zingt. Al was het maar omdat de wetenschappers het daar ook niet over eens zijn. Er zijn prachtige boeken geschreven werkelijk, door wetenschappers, neurologen, biologen... over wat zingen doet, wat er gebeurt. Dat men in dat hoofd kan kijken, die processen zien ze. En die boeken zijn bijna altijd geschreven door wetenschappers... die enorm van zingen houden. Uh, maar daarbinnen is er een verschil van mening over het evolutionair belang... Dan is er één, en die heeft die andere toch een beetje in verwarring gebracht... die zegt, ja, maar als we niet zouden zingen, dan gaan we niet dood... dan gebeurt er eigenlijk weinig. De andere dingen in het leven zijn belangrijker. Sociaal gevoel, uh, hoe kom ik aan het beste wijfje... Overigens kan dat wel. Ik zou net zeggen: dat zou je misschien ook met zang voor elkaar kunnen zeggen? Dat is het eerste wat je kunt zeggen. Dat kun je ook met zang voor een deel voor elkaar krijgen, of helemaal. En iets anders is ook. Nou, en al ga je er niet dood van. Je voelt je er toch wel heel erg prettig bij. Lekker eten is ook niet nodig. zingen, botten? Ja, wat is het anders? Oh, een beetje schreeuwen. Ja. Er zit toch melodie in, er zit ritme in. Dat is ook wel waar. Ja. Ja. <laughs> Evolutionair ja. hebben we het niet nodig om te zingen. Wat maakt het leven wel aangenamer? Nou ja, dat, dat kun je bij zoiets ook wel horen. Barbara zegt dat. En ze heeft het zelf ondervonden dat het het leven aangenamer maakt bij haar oude moeder. Ze was heel stil geworden en toch meegemaakt toen ik een keer beide was. Er was iets georganiseerd met de zang. En ik zong die liedjes mee bij haar minst dove oor. En ik zag haar lippen bewegen. En ik wist dat ze weer een beetje een kind was geworden. Dat ze zich weer onbevangen en, en, en fijn voelde. Alsof ze lekker buiten liep met een wapperen. Nou, dat geluk. Ik, ik vind dat we daar als volwassenen ons van bewust moeten zijn... Dat zang van belang is. En je zei dat Barbara zichzelf een zanggek met een missie noemt. Ze wil dat zingen weer als vak wordt ingevoerd op de basisschool. Ja. Maar veel kinderen krijgen toch muziekles. Ja, dat hoort bij uh, wat dan nu kunstzinnige oriëntatie heet. Ja. Maar uh, in haar tijd, in de jaren 50 was dat... Uh, was het een vak waar je ook een cijfer voor kreeg. Ze zei, ja, we kregen wel iedereen een zeven voor... maar je kreeg er een cijfer voor. En dan wordt het toch wat serieuzer genomen. En dat wil ze nu heel graag weer. En dat wil ze omdat ze er zelf zo gelukkig van is geworden. Ik wil niet dat mijn kinderen iets missen waar ik gelukkig van was. Hun leven ziet er vanzelf al anders uit... maar het beste van wat ik heb gehad, dat, dat wil ik aan ze uh, doorgeven. Of het nou gaat over... Uh... Uh, ferme jongens, knaap knapen die naar zee willen... of over ruisende watervallen. Van die, van die rare zoete, maar toch eigenlijk ook hele prachtige liedjes. Wat is dat nou weer? Baandveger, baandveger, pak nu je bezem. Veeg ons een glanzende gladde baan. Daar word je gewoon heel vrolijk van. Tot, uh, nou ja, je, je, het is dat of een beetje groter wordt. En ja, wat, wat wil een kind anders dan dat gevoel hebben? Ja, vandaar dus dat pleidooi voor uh, opnieuw invoeren van het vak zingen op de basisschool. En dat doet ze in het boek Zingen is Geluk. En zij is het Barbara van der Pol. En toch heeft het die melodie die in mijn hoofd zit vanaf het begin van het programma vanaf vanochtend al, niet uit mijn hoofd gejaagd. <laughs> da -da -da. Ik ben er nu achter wat het is. Only Love van Nana Miscuri. En ik ben helemaal geen lief liefhebben. Ik vind ze nu en dan wel wat nummers... Aardig, Maar dan heb je het ook wel gehaald. Nee, maar ja, dan, dan nestelt dat zich in je hoofd, hè? De televisie van vanavond. Misschien hebt u hem eerder gezien, maar op National Geographic... wordt op deze dag, 11 september, de documentaire 9-11 Firehouse Ground Zero uitgezonden. Het is een vreselijk indrukwekkende documentaire... over de mensen van de brandweerkazerne vlakbij de Twin Towers. De mensen die als eerste ter plekke waren toen de vliegtuigen zich in de torens boorden... en duizenden kantoormedewerkers evacueerden. Om 9 uur is dit te zien op National Geographic... En er zijn er nog veel meer leuke programma's, maar daar kom ik niet meer aan toe. Want dit is het einde van deze aflevering. Surf naar de gids.fm. tot morgen. Maar voorzitter bij Eent, Eent, voorzitter, komt een, voorzitter een bij Nee. De politieke nee. wereld op het Binnenhof. Van de voorzitter. Het doen nee. en laten onder de Haagse nee. kaastollen. Dit maar kan toch allemaal gezegd Deze week in de Brands met boeken. Waar is de regie? NRC-journalist Pieter van Os over zijn boek Wij begrijpen elkaar uitstekend. U heeft mij aan uw zijde. Over macht, spindokters